Met het NOS-journaal. Een deel van het Witte, een indringer. Die was waarschijnlijk over het hek geklommen. De man wist het Witte Huis binnen te komen. maar werd net voorbij de ingang opgepakt. President Obama was niet thuis. Hij was kort voor het incident. naar zijn buitenverblijf, Camp David, vertrokken. Verslaggevers en stafleden moesten het Witte Huis wegens het incident korte tijd verlaten.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 49 Turkse gijzelaars die maandenlang gevangen werden gehouden door islamitische staat zijn vrij. De groep is weer in Turkije, heeft premier Davutoglu bekendgemaakt. De 49 werden in juni door de terreurgroep ontvoerd nadat IS het Turkse consulaat in de Iraakse stad Mosul had bestormd. Onder de gijzelaars zijn diplomaten, soldaten en kinderen. Of ze zijn vrijgelaten of bevrijd is niet duidelijk. De Volkskrant schrijft over mogelijke fraude bij de staatsloterij. Mogelijk zijn verschillende trekkingen niet volgens de regels verlopen. Ook zou een inval zijn gepland bij de staatsloterij, maar de top van het bedrijf kreeg lucht van de inval, waardoor het onderzoek bij voorbaat beschadigd lijkt. De staatsloterij spreekt de beschuldigingen tegen. Een 24-jarige Amsterdammer is overleden na een tram te zijn geschept. De man kwam vast te zitten onder het voertuig en stierf op straat. Het incident gebeurde in de wijk Olsdorp. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt het incident. Het weer, af en toe zon en een enkele bui. Het wordt nog vrij warm, 20 tot 23 graden. Morgen wordt het koeler. Dan vallen er eerst buien, later is er wat meer zon. Na het weekend vrij fris, ook zon en overwegend droog.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 sky, cause you're a sky.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 Maak ze naam waar. van de zon schijnt. Dus pak je radio, ben naar het krant en zet hem op 106.9. 6.9 ZFM, yeah. 24 uur per dag. hete de zon. down walking fast Heet de zomer met ZFM, zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie hoogie, oogie jiggle wiggle and dance <laughs> like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire.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 Voorzitter, ik heb nu genoeg dicht gedaan.